Kiespunt. In Twente was er zelfs matige vorst. Daar daalt het kwik tot het weer van vanmiddag. Aan de kust een paar buien, elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of acht. Dit, Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB.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 Een speeltje in de oude geworden zangeres met wie de hoofdpersoon uit het verhaal een relatie heeft. Waarna ben je, ja, in de negentig en nog steeds, ja, behoorlijk vitaal. Ik heb voor u klaarstaan, Hetty Blok, tezamen met Leen Waar met mijn opa, mijn opa, mijn opa. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was.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 Turen in de verte, maar hun stemmen zijn verstomd. Want de zee vroeg weer haar los geld, wie zijn naam dat wist zij niet. Ze dompelt al die vrouwen in ellende en verdriet. Zee. Hey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 Yeah. yeah.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 Ik heb een nummer voor u uitgekozen, 1951. Ipipura, dat was een feestje. Drie mijn buurman als hij jarig was elke keer. Een ieder die hij kende bij gaan huis. Daar schoof een vriend en vijand wat onwennig in en weer. En zaten lang voor tien en al weer thuis.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 Als ze in geen jaren daar boven was geweest <adultitie> Ze zongen net huis. en gingen door de vloer zat de patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riet naar onderwijs, dat gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat hij door de vloer. Hé, hey, hé, hey, moera, het was een feest. Zoals er in geen jaren daarboven was geweest. Hé, hey, hé, hey, moera, wat een rumoor. Ze zongen het, maar ga niet naar huis, hij ging hem door de vloer.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 Het je gaat van ons scheiden, slapen wij straks ongestoord.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 The Wodka begreift my majei, bent gemein, gib my the Wodka Anushka, van zweigel gemein, dan ga ik na Igor, die heeft doch mehr dan jei. <lacht>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 Voor elke dag een andere smaak. En haar thuis, het lekker lang geen vrekkie thee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola. cola, pepermunt, pepermunt. pepermunt. karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten: <hijs> verboden vruchten, <hijs> verboden vruchten. <hijs>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 gingen hand in hand, de hus, samen al gauw naar de burgerlijke de stad. En op de praat beloofde u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, peppermint.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 Van mij rocken Billy, of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch, wel een beetje, het is al. Wel een beetje. Het is zo. Even. It's <laughs> in